Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Als telecomprovider Odido niet voor donderdagochtend 1 miljoen euro betaalt... dreigen cybercriminelen de gegevens van ruim 6 miljoen klanten op het dark web te plaatsen. Dat meldt RTL Nieuws. De criminelen zeggen dat ze achter de hack zitten van 12 februari. En daardoor hadden ze toegang tot verschillende persoonsgegevens van de klanten. De nieuwe coalitie doet grote beloftes waarvan onzeker is of ze kunnen worden waargemaakt, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het instituut maakte een analyse van de plannen van d 66 VVD en CDA. De coalitie wil de zorg, de gevolgen van het verhogen van het eigen risico, verzachten door in te zetten op preventie. Maar volgens het bureau is dat onvoldoende voor de problemen die nu spelen. Ook noemt het bureau het streven van het kabinet om het aantal asielzoekers te verminderen op korte termijn niet reëel. In Oekraïne is de politie voor de derde keer in drie dagen tijd aangevallen. Bij een explosie in de zuidelijke stad Mikolaev raakten zeven agenten gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De ontploffing was vlak voordat de agenten begonnen aan hun dienst. In de oostelijke stad Dnipro was een paar uur later een nieuwe aanval. Daar vielen geen gewonden, maar raakte wel een politiegebouw beschadigd. Zaterdag was er een explosie in de stad Lviv in het westen van Oekraïne. Daarbij kwam een politieagent om en raakten 24 mensen gewond. De zoon van de Australische regisseur Rob Reiner heeft tegen de rechter gezegd... dat hij zijn ouders niet heeft vermoord. De 32-jarige Nick Reiner wordt verdacht van moord op zijn vader en moeder. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december doodgevonden in een huis in Los Angeles. Ze waren bezweken aan steekwonden. Dan het weer, vooral in het zuiden regen bij 5 tot 8 graden. Overdag bewolking met in de ochtend wat regen. Verder overwegend droog, het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. done to scatter To my surprise them good and well, pretty people, nervous people.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 En de USSR, dat wordt toch nooit meer wat. Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats?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 Ik heb getwijfeld over België. Omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zaar, stond zelfs in.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 Dit is ZFM. I'm ready as I'm gonna be